Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Jobboot met het NOS-journaal. In Moskou zijn tientallen mensen opgepakt die demonstreerden tegen de veroordeling van Alexei Navalny. Duizenden mensen waren de straat op gegaan. De Russische oppositieleider kreeg gisteren vijf jaar strafkamp wegens verduistering en corruptie. Navalny is een uitgesproken criticus van president Poetin. Volgens zijn aanhangers is hij veroordeeld in een politiek proces. Westerse landen hebben bezorgdheid over de veroordeling van de Russische oppositieleider uitgesproken. De Haagse Gemeenteraad trekt ruim 180 miljoen euro uit voor de bouw van een nieuw dans- en muziekcentrum. Het Spuifforum wordt het nieuwe onderkomen voor onder meer het residentieorkest en het Nederlands Danstheater. Ook zou het koninklijke Conservatorium erin gehuisvest worden. Onderzocht wordt nog of de renovatie van bestaande theater- en muziekgebouwen goedkoper is. De gemeenteraad had al eerder toestemming gegeven voor de bouw van het Spuiforum. Maar dat besluit leidde tot veel ophef in Den Haag. Omdat 180 miljoen in deze tijd volgens de tegenstanders wel heel erg veel geld is. De Amerikaanse stad Detroit heeft faillissement aangevraagd. Het is het grootste gemeentelijke faillissement in de Amerikaanse geschiedenis. Detroit ziet geen uitweg meer, want het heeft een schuld van 18,5 miljard dollar. De stad heeft nog geprobeerd om afspraken te maken met schuldeisers, maar dat is niet gelukt. Detroit is het centrum van de Amerikaanse auto-industrie, maar draait al jaren slecht. De Verenigde Naties hebben de 95ste verjaardag van Nelson Mandela gevierd. Dat gebeurde tijdens een speciale zitting... van de Algemene Vergadering in New York. Verschillende prominenten deden daar een woordje. Oud-president Clinton bijvoorbeeld. Hij zei dat Mandela de wereld heeft bijgebracht... dat mensen zich eerst van haat moeten bevrijden... voor ze iemand kunnen helpen. En een medegevangene van Mandela, van Robben Eiland... zei dat het 15-jarige icoon het symbool van hoop is... Het weer opnieuw overwegend zonnig. Bij een stevige noordenwind wordt het vandaag tussen de 20 en 28 graden. Morgen iets lagere temperaturen, maar vanaf zondag weer warmer. We gaan dan op naar de 30 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A15 Europoort richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd... met een vrachtwagen en twee personenauto's. Bij de Botlektunnel zijn twee rijstroken dicht. Er staat 4 kilometer file. Tot zover de ver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 Ja, uh, dat was Artie Show met Beginning de Beguin. Um, ik heb me laten vertellen dat Beguin een muziekstijl is uit de 19e eeuw. Um, ja, ontwikkeld uh, ook door uh, slaven en zo. Um, net als de jazz. Um, mijn naam is David Habig. Uh, het weer vandaag, ja, het blijft bewolkt, maar ja, het wordt wel uh, redelijk, uh, een redelijke temperatuur voor deze zomer. Uh, dit is natuurlijk het North Sea Jazz week weekend. Uh, wij gaan verder met uh, de tamba voor uh, samba slim...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 Van Ipanima, van Stan Gats. Uh, ja, wat is er allemaal te doen vandaag in Zandvoort? Ja, We hebben natuurlijk uh, de sponsordag op het circuit. Zoals jullie misschien wel weten ben ik uh, een uh, grote autofan, uh, racefan. En um, ook een marshal op het circuit. En uh, ja, vandaag is het dus een sponsordag. En dat houdt eigenlijk in dat uh, de rijders uh, hun sponsors een mogelijkheid geven om mee te kunnen rijden in de auto op een rondje op het circuit. Uh, nou ja, natuurlijk, uh, die sponsors, dat zijn er één of twee. En de rest van de dag uh, is het uh, groot feest voor alle andere bezoekers van het circuit en vrienden en familie en uh, alles. Want uh, dan kunnen die uh, een rondje mee rijden. Um, nou ja, ik, ik ga zo direct ook natuurlijk nog eventjes kijken. Want uh, dat is altijd leuk. Daarnaast is uh, het caravaan uh, Theatergezelschap weer neergestreken naast het Holland Casino. Um, en um, die zijn al uh, druk bezig met uh, allemaal theatervoorstellingen uh, bij de uh, een parkeerplaats in Zuid. Um, voor de rest, ja... Het is, een, uh, het is een normale zondag uh, in Zandvoort. Um, wij gaan verder met... Moet ik weer eventjes gaan kijken. Ja, José James. José James uh, staat natuurlijk vandaag op Noord Jazz En uh, um, ik heb uh, zijn cd hier bij me. En het is uh, een, le een leuke cd. Uh, veel uh, variatie vooral... Um, en uh, ik zal het, uh, uh, wat mij betreft, het mooiste nummer uh, even ten gehooren brengen. set out on your own, you told me you had to find something to believe in, never thought you'd ever leave, but as you walked out the door, I prayed that you would soon find all that you needed, while you're out there. you to know it's alright night I lie sometimes awake in my bed repeating over and over our conversation right now as the moon is shining I know you're Jose James met Come To My Door. We gaan verder met Nora Jones met Thinking About You. Yesterday I saw the sun Era sem, era um mundo chegando e ninguém soubesse que eu sou violento, me desse o um amor ou dinheiro, era um, era dois, era 100. vieram pra me perguntar O Você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar E me der agora viola pra cantar. E me der agora viola pra cantar. Era um dia era claro quase um meio. Era... Sem Violência, viola, violento Era morte em redor, ao mundo inteiro Era um dia era claro, quase um meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor nem receio Só sabia das ondas do mar. Jogar a viola no mundo Mas lá no fundo buscar Se eu tomar viola, pontei Meu canto não posso parar ah, não. Quem me der agora, eu tivesse a viola pra cantar Voltei Quem me der agora, tivesse a viola pra cantar, todo mundo, todo mundo pra cantar. Se meio encerrar meu cantar, já convém, prometendo um novo ponteio. Certo dia que sei por inteiro. Eu espero, não vai demorar. Esse dia estou certo que vem. Digo logo que vim pra buscar. Correndo no meio do mundo, não deixo a viola de lado. Morrendo o tempo mudado. E novo lugar pra cantar. Quem me der agora eu tirei essa viola pra cantar? Basie met Hakkelsakker Rose, En we gaan verder met Diana Crow. It's wonderful. Dat was natuurlijk Arrow Gardner met The Lady is a Tramp. Uh, ja, ik ben dus uh, een cd tegengekomen eigenlijk, uh, een Nova cd. En uh, wat het eigenlijk zei, wat op de voorkant staat, de titel. <laughs> uh, the Rise of the Brazilian Jazz. En het is allemaal uit, uh, uit de zestiger jaren eigenlijk. Um, en daarop staat ook uh, het volgende nummer. Het heet Rosa, Menina Rosa van Georges uh, Ben. Rosa, Menina Rosa. Wake your kettlebell was si samba.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 Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você samar Pois o meu samba tem mistério, mas é gostoso de sambar Se você gostar de samba, você vai ter que balançar Rosa, menina Rosa Vem que eu quero ver você sambar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 Stay. De zomeruitzending van ZFM Jazz is natuurlijk compleet zonder Ella Fitzgerald en Louis Armstrong met Summertime. Wij gaan verder met een ander zomers uh, chanson. De Theresa Zamba Zambar van Elis Regina. Estilá e não contente com o as caprochas de lar, Salve, salve a dona Teresa. Do you love me. Van de CD The Rise of Brazilian Jazz. Uh, ja, lieve luisteraars, we gaan er alweer uit. We gaan er alweer uit voor het eerste uur en we gaan. Uh, ik ben na het nieuws uh, weer bij u terug met meer van deze uh, opzwierende klanken en we gaan eruit met Lena Horn met Old Devil Moon. <middels>